10 uur. De Radio 1 Sportzoll. Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Goedemorgen, tot 11 uur vanavond. Een dag vol nieuws, sport en muziek. Crisis, wat crisis? En vooral, wat gaan we eraan doen? De Tweede Kamer sprak gisteren over de aanpak van de financiële crisis. Wij praten met crisisonderzoeker Jan de Wit. En komend weekend is het weekend van de politieke congressen. Zes partijen buigen zich dan over hun verkiezingsprogramma en de bijbehorende poppetjes. Karin van der Linden buigt mee. Nu eerst het nieuws met Jan van der Putten. De Europese beurzen zijn met winst geopend... na de afspraken van de Europese leiders over de eurocrisis. De AIX opende 1,3 hoger en dat steeg al snel naar ruim 2 Ook de euro steeg in waarde. De munt kost nu 1,26 dollar. En dat is 1,1 meer dan gisteren. Dat is de grootste stijging van de euro in acht maanden. De rente die de Italiaanse en Spaanse overheden moeten betalen... om hun staatsschuld te financieren, is iets gedaald. In Brussel is vannacht afgesproken dat niet alleen overheden... maar ook banken steun kunnen krijgen uit het noodfonds ESM. Voor de top zei premier Rutte dat er geen nieuwe crisisinstrumenten moesten komen... en dat bestaande instrumenten genoeg functioneren. Rutte erkent nu wel dat rechtstreekse bankensteun een nieuw mechanisme is. Maar Rutte benadrukte dat banken die in problemen zijn niet zomaar geld krijgen. Volgens hem blijven er stevige voorwaarden van kracht. Er zijn ook reacties al binnengekomen. D66 is positief over de Europese bankensteun. Volgens partijleider Pechtold is er nu ruimte voor groei. En tegelijkertijd ziet hij de afspraak als een hardgelach voor premier Rutte. En PVV-leider Wilders twittert dat Rutte slaafs op de knieën gaat... voor Italiaanse en de Spaanse maffia. Onderwijsminister Van Bijsteveld heeft kritiek op het conceptverkiezingsprogramma van haar eigen partij, het CDA. Ze vindt dat de onderwijsparagraaf moet worden aangepast. Het CDA wil scholen keuzevrijheid geven bij de eindtoets in het basisonderwijs. Van Bijsterveld is het daar niet mee eens. Een centrale eindtoets voor de basisschool is volgens haar beter. En uiteindelijk belangrijker dan de keuzevrijheid. En ze roept het cda verkiezingscongres van vandaag en morgen op haar te steunen op dit onderwerp. De rest van de onderwijsparagraaf vindt Van Bijsterveld prima.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 Uitzendconcern Randstad gaat reorganiseren in Nederland en Duitsland. Het bedrijf heeft last van de kwakkelende Europese economie. De vraag naar flexwerkers neemt af. Het is nog onduidelijk hoeveel banen Randstad zal schrappen. Volgens het bedrijf verdwijnen vooral management- en staffuncties... zowel op het hoofdkantoor als bij de vestigingen. En dat gebeurt deels via natuurlijk verloop en deels via gedwongen ontslagen. De reorganisatie kost Randstad 20 miljoen euro. Dan het weer nog, periode met zon in het oosten en zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Morgen eerst zon, later bewolking en een bui en ook dan 20 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan geen files op dit moment. Maar er is wel een melding van het spoor. Door een kapotte spoorbrug rijden er tussen Meppel en Steenwijk geen treinen. De vertraging tussen Zwolle en Leeuwarden loopt op tot meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zomervoordeel bij weekend.nl. Tot wel 250 euro korting op heel veel elektronica. Zoals tablets, airco's, digitale camera's, pro-cinema's Van alle topmerken. Jouw zomer is begonnen. Eerst weekend.nl. Audi Topservice introduceert vaste onderhoudsprijzen. Heeft u bijvoorbeeld een Audi A4 uit 2007?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 weekend wake up call. Alleen deze zaterdag bij World Een borst koelkast die zuiniger is dan een spaarlamp. Voor slechts de helft van de prijs. Dus met 194,50 euro korting betaal je slechts... <tie> ja, 194,50 euro. Stel, u bent ondernemer en met uw innovatie gaat u de wereld veroveren. Dan is het fijn om te kunnen beginnen bij een bank die uw wereld door en door kent...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 De race om de kiezer begint nu echt. Dit weekend worden bij vijf partijen verkiezingslijsten en programma's vastgesteld. CDA, Partij van de Arbeid GroenLinks, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren... vragen hun congressen om goedkeuring. Maar gaan ze die krijgen? Mediastrateeg Kai van der Linden maakt een inschatting. Crisis is een dagelijks woord geworden. Maar hoe zit het met de aanpak van de financiële crisis? Was er genoeg toezicht? Heeft Wouter Bos echt grote fouten gemaakt? Tweede Kamer sprak er gisteren over aan de hand van een onderzoek van de commissie van Jan de Wit. Meneer de Wit, kunt u opgelucht ademhalen dat nu het debat over uw onderzoeksrapport is geweest? Ja, dat ja? klopt. Of, of wordt het ook nog wel spannend als de Kamer er na de vakantie met de regering nog over praat? Uh, ongetwijfeld. Uh, het gaat erom of de regering dan uh, het eens is met uh, alle conclusies en uh, aanbevelingen die wij gedaan hebben. Maar... Uh, het is al heel belangrijk dat de Kamer uh, gisteren heeft gezegd... Uh, nou, die, die aanbevelingen van jullie zijn een belangrijke bouwsteen uh, voor uh, het uh, debat met de regering. En het is ook meermalen gezegd gisteren dat uh, de fracties uh, zich zullen inzetten... om met de regering tot resultaten te komen. En nu eerst gaan we naar de lijsttrekker van het CDA, Van Haasma Buma... met zijn reactie op de Europese top. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. In Den Haag, daar is de heer van Harsma, buma fractievoorzitter van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de bereikte resultaten tot nu toe van de top? Nou, de uh, bereikte resultaten die brengen echt een, een stabieler financieel stelsel dichterbij. En dat is goed voor Nederland, goed voor onze banen, goed voor onze toekomst. Ja, en um, er wordt gezegd, uh, de, de, de bankenunie die komt er nu, of tenminste die, uh, de rechtstreekse bankensteun komt er. Uh, zo ver als Wilders wil u vast niet gaan, maar Wilders zegt, Rutte gaat slaafs op de knieën hiermee. Nou, het, het, het is natuurlijk wel zo dat we een debat hebben gehad waarin Rutte heeft gezegd dat hij juist niet grote stappen wilde zetten... Uh, nu is er wel een nieuw instrument gekomen... waarvan hij een dag eerder nog zei dat hij dat niet uh, zou willen. Uh, het lijkt er wel weer op dat hij zich heeft laten overrompelen... door de gang van zaken in Europa. Terwijl uh, hij veel beter zelf in de kopgroep had kunnen zitten... en van tevoren had kunnen aangeven wat hij zelf als doel van die top had gezien. Dus het is wel een andere uitkomst dan Rutte zelf had uh, voorzien. Ja. Waarom bent u zo blij met die bankenunie? Waarom is dat goed volgens u? Nederland heeft um, een heel groot belang bij Europese samenwerking... en Nederland heeft zelf ook hele grote banken. Dus Nederland heeft er behoefte aan dat die banken ook internationaal kunnen opereren. En je ziet nu dat het versplinterd. Het, de, de crisis is, is, is gewoon om ons heen. Uh, dat heeft te maken met overheden, banken die niet goed samenwerken... en je moet die crisis samen aanpakken. En dat kan je dus bereiken door vervolgstappen te nemen. En deze zijn, deze zijn verstandig, want eerst wordt er beter toezicht op de banken gehouden. En als dat er is, dan kan, kan je praten over hoe je financieel met die banken omgaat. Dus de stappen worden één voor één gezet. Maar wat ik van belang vind, is dat de vervolgstap wel afgesproken is. Waar Mark Rutte in het debat heel duidelijk zei... nee, ik wil dat toezicht wel, maar geen vervolgstappen. En dat is een heel groot verschil. Ik vind dat van belang. Ik vond het in het debat ook belang, van belang. Maar nogmaals, de minister-president wilde toen veel langzamer en heeft zich uiteindelijk toch weer moeten laten meeslepen door de besluitvorming mm. in Europa. Dus hij is, hij is echt wel gezwicht voor de druk vanuit Spanje en Italië? Um, ik weet natuurlijk niet precies van welke landen de druk is gekomen... maar in ieder geval heeft hij een andere uitkomst bereikt dan waar hij van tevoren mee die top inging. En mijn stelling is dat je als minister-president precies moet weten wat er gaat gebeuren... en ook beter op het netvlies moet hebben welke kant de bal gaat rollen. En toen wij in de Kamer uitgebreid over de voorbereiding van deze topspraken... is er met geen woord door de minister-president gezegd over de mogelijkheid... dat er dus financieel rechtstreeks steun naar banken zou komen. Als dat er wel was geweest, hadden we dat van tevoren kunnen voorzien. Nu komt het als een soort verrassing uit die top. En waarschijnlijk voor Mark Rutte misschien wel de grootste verrassing. U heeft al eerder gewaarschuwd tegen de twee gezichten van Mark Rutte. In, in Nederland een beetje anti europees en in Europa doet hij gewoon weer mee. Is dat beeld voor u bevestigd vandaag? Nee, het hangt er ook een beetje vanaf hoe Mark Rutte nu in Nederland weer uitlegt wat hij heeft gedaan. Als hij nu weer zegt van, uh, ja nee, maar het eigenlijk is maar een heel klein stapje... dan gebeurt dat inderdaad. Als Mark Rutte nu gewoon erkent dat hier grote stappen voorwaarts naar een bankenunie worden gezet... dan zeg ik, dat is precies de manier waarop je Nederland op een precieze wij wijze meeneemt met de stappen. Want het is een stap vooruit. Maar als je nou weer in Nederland zegt van, nee, nee, het zijn kleine stapjes... terwijl het aanzienlijke stappen zijn, ja dan heb je gewoon weer twee gezichten... En wij hebben behoefte aan één Nederlandse regering en op zijn minst een premier met één gezicht. Ja, dus dat kan nog goed komen, zegt u, als hij zich hier in Nederland uh, grootmoedig opstelt. Nou ja, dat hoop ik wel. Uh, en niet voortdurend zeggen van nee, nee, het valt allemaal wel mee. Mijn stelling is dat wij in Nederland behoefte hebben aan een plaats in de kopgroep van Europa. En wat we nu gezien hebben bij deze top is dat het peloton inderdaad doorgaat. Daar worden besluiten genomen. Maar blijkbaar voorzag de premier één dag voor de top... op geen enkele manier dat het hierop uit zou draaien. Ja, Dat vind ik heel risicovol voor een land... wat zo enorm afhankelijk is van Europa... voor onze welvaart en onze banen. U ziet het nog even aan, zijn reactie in Nederland. begrijp ik. Nou, daar ben ik benieuwd naar. Tot ja. nu toe vind ik dat de premier te veel heeft gezegd... dat het kleine stappen zijn. Ja, dat maakt u duidelijk. En wat mij betreft moest, het, uh, moest gewoon erkend worden... dat rechtstreeks bankensteun... De, ook al is het op termijn, echt een aanzienlijke stap is in het harmoniseren van het bankensysteem. Nou, ja, net datgene waarvan de premier nog uh, een paar dagen geleden zei dat hij dat niet wilde. Het is in ieder geval een nieuw instrument, dat heeft hij dan wel gezegd. Ik dank u hartelijk voor meer Van Haarsma Buma van het CDA. Graag gedaan. De commissie de Wit of de parlementaire onderzoekscommissie financieel stelsel heeft gisteren met de Tweede Kamer gedebatteerd over haar eindrapport. Kamerbreed is er lof voor het werk van de Wit. Toch lijkt het allemaal achteraf praten en is het maar de vraag wat er met de aanbevelingen gaat gebeuren. We gaan erover praten met Jan de Wit. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Hoe, hoe, hoe zit u erbij? U zit ergens in Limburg geloof ik. Ziet u er tevreden uit vandaag? Uh, dacht ik wel. Uh, ik ben uh, blij dat het uh, zo goed gegaan is gisteren... de behandeling van het rapport. Het is inderdaad door uh, u al gezegd... Uh, de Kamer was heel, uh, uh, laten we zeggen, lovend. Had veel waardering over het rapport. En vond het ook belangrijke uh, conclusies en aanbevelingen... die we uh, gemaakt hebben. Ja. Dus uh, ja, dat was een opsteker. Stel, u moet naar Netcar op werkbezoek. En u moet daar op de werkvloer uitleggen... wat u nou precies heeft besloten met uw commissie. Wat zegt u dan? Ja, oh ja er zijn... Er zijn twee dingen uh, die het belangrijkste zijn. Dat is aan de ene kant dat we meer uh, greep willen krijgen op de banken, op de financiële markten. Uh, we hebben dus een aantal aanbevelingen gedaan om uh, de, de, de banken nog scherper te verplichten om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn. En dan veilig vooral voor het spaargeld van de, van de, van de burgers. Nou, dat zegt u en tegen de... die mensen op de werkvloed. We hebben iets gedaan waardoor jouw spaargeld veiliger is ja. geworden? ja. Ja, nou ja, nogmaals, het zijn aanbevelingen. Maar wij vinden dat uh, je het spaargeld van de burger... niet mag blootstellen aan de risico's die de bank neemt... doordat ze uh, met geld gaan uh, opereren op de financiële markten. Ja, dus, uh, dus, moet dus zeggen, van, bij, er moet een bij... soort van splitsing komen. De banken moeten ja. voorzichtig omgaan met ons spaargeld. En dat ze daarna leuke, gevaarlijke dingetjes doen... dat moeten ze zelf weten, maar niet met het spaargeld. Maar niet met het spaargeld van de burger. Dus dat is een belangrijke aanbeveling. Uh, de andere kant, uh, als ik het dus moet uitleggen, heeft te maken... en dat is dan natuurlijk voor de mensen bij NETCAR niet zo interessant... maar voor de Tweede Kamer is dat wel heel erg belangrijk. Dat gaat over de positie van de, eerste, van de Tweede Kamer. Namelijk, uh, wij hebben vastgesteld dat tijdens de uh, crisis... en tijdens het nemen van de crisismaatregelen... Dat de Kamer bijna... Uh, al die tijd buitenspel heeft gestaan. Ja, maar dat hoorden we net en... van meneer Buma weer. Er is van de week in Nederland uitgebreid gesproken over die eurotop... en er komt iets heel, ja. heel anders uit dan was afgesproken. Ja, dus... Uh, nou, kijk, waar wij uh, ons vooral op gericht hebben... zijn dus de crisismaatregelen uit 2008, 2009. En wij hebben vastgesteld dat bijvoorbeeld... er is een verplichting van de minister... om de Kamer vooraf te informeren als hij grote uitgaven gaat doen. Dat is niet gebeurd. Uh, in de meeste gevallen had dat gekund, maar het is niet gebeurd. En uh, We hebben nu een aantal aanbevelingen gedaan... om de informatie aan de Kamer uh, beter te laten verlopen... zodat de Kamer gewoon op tijd ermee, uh, over de minister, met de minister kan praten over ja. die plannen... en ook een beslissing kan nemen. Eventueel. Maar dat zal ze bij net jeuken, denk ik, die mannen die daar lopen... Dat zei ik ook al, ja. ja. Maar het is wel van, het, we hebben het wel over de democratie, we hebben ja. het dus over de positie van de Tweede Kamer. Dus voor de Tweede Kamer is het buitengewoon belangrijk dat dat, dat juist beter wordt afgebakend. Ja. De, de, de, de, bij de presentatie van het rapport was er vrij veel kritiek op Wouter Bos. Kunnen we zeggen dat dat gisteren een beetje is teruggenomen door u ook onder andere? Dat was een beetje het beeld wat ontstond, dat u iets voorzichtiger bent geworden in zijn richting. Ik heb uh, gisteren precies gezegd... wat ik ook uh, tijdens de presentatie van ons rapport op 11 april heb gezegd. Namelijk dat... Um aan de ene kant, hè, want dat hebben we heel uitdrukkelijk gezegd... er grote waardering is voor de daadkracht van de minister... en van de Nederlandse bank. En de inzet van al die uh, ambtenaren... die uh, toen maandenlang uh, op, op het hoogtepunt van kunnen hebben moeten werken. Ja. Uh, maar we hebben ook gezegd, en dat heb ik ook op 11 april gezegd... staat ook exact in de, in de persverklaring... dat de Nederlandse autoriteiten, zo hebben wij het gezegd... grote fouten hebben gemaakt. En wat ik gisteren heb gedaan... Uh, in de Kamer is nog eens een keer toegelicht wie dat dan allemaal uh, moeten zijn. En ik heb gezegd, minister Bos is de eindverantwoordelijke... voor de stabiliteit van ons financiële stelsel. Dus ook minister Bos heeft hier een rol uh, gespeeld. Het is zo dat het beeld in de media... Uh, na 11 april vooral gericht was op bos. Maar dat is niet uh, wat wij zelf uh, hebben gezegd. Wij hebben gezegd: het gaat over een brede opzomming van alle betrokken instanties die hiermee te maken hadden. Ja, u zegt van vooral uh, bos is veel onder de aandacht geweest. Hier in de studio ook mediastratege Kai van der Linde. Uh, Kai... De, een beetje het werk van de commissie De Wit en de uitkomsten... die, die raken een beetje ondergesneeuwd. Iedereen heeft het over bos, maar het werk wat ze daar hebben gedaan... is een belangrijk werk. Het lijkt in de huiskamers allemaal niet te heug aan te komen. Hoe zou jij dat meer neerzetten, belangrijker maken? Nou, kijk, het, het probleem van, uh, of de uitdaging is dat het ontzettend ingewikkelde materie is. Die heel moeilijk uit te leggen is. En uh, de, de, de opdracht is, of de zoektocht is, je moet op een bepaalde manier mensen emotioneel raken. Wil je zorgen dat ze daar enige aandacht aan besteden. Dus je zou een manier moeten zoeken om, zeg maar, wat wij in, in ons vakgebied emotionele resonantie uh, te, te veroorzaken. Dus weg van de ingewikkelde materie, want dat begrijpt niemand. Zelfs ik begrijp er helemaal niets van. Uh, maar wat is nou... dat zegt iets, zelfs ik. Ja, nou ja, goed. Uh, ik begrijp er ook niets van. Laat ik me dan even nuanceren. Het is toch sportzomer hier. Oh ja. Um, nee, maar kijk, het is een ingewikkelde materie. Je moet mensen uitleggen waarom het voor hun belangrijk is. Heel vaak zijn we geneigd in Den Haag om iets uit te zoeken... op hoog uh, intellectueel abstract niveau. En dan vergeet we die stap te maken van... ja, maar waarom is het dan belangrijk voor de gewone man of vrouw? He. Mijn vader Wim van der Linden zei altijd... als ik, he, als ik iets wil uitleggen, moet Mina uit Urk het ook begrijpen. En dat is eigenlijk... Chargeer een beetje, maar dat is wel de insteek. Maar als u dan adviseur zou zijn van de commissie De Wit, wat zou u ze dan adviseren op dit punt? Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik ken de materie niet, dus het is heel moeilijk om dat hier even te, te verzinnen. Maar ik zou wel op zoek gaan naar twee of drie dingen waar, um, uh, die het leven van een gewone burger geraakt hebben door wat ja. er fout is gegaan. En op zoek gaan naar twee en drie dingen... waardoor het leven van de gewone burger beter wordt... dankzij het werk van de commissie de ja, wet. Wat meneer de Wit net voorstelde... Um, er moet beter worden gelet op uh, dat mijn spaargeld veiliger is. Misschien door die banken aan het splitsen <tus> of wat voor manier dan ook. Dat is een heel helder verhaal, toch? Dat... Ja, maar dat ik begrijpt dat... u ook, meneer Van der ja, maar Linden. Ik denk dat begrijpt niemand... zelfs u, meneer Van der Linden. Ik, dat dat begrijp zelfs ik, maar zelfs ik geloof daar helemaal niets van. Ik denk dat wij zitten oh. in zo'n enorme vertrouwenscrisis op dit moment... dat uh, een, een politicus die zegt... luister eens, we hebben het de afgelopen twintig jaar helemaal verknald voor u. De Woekerpolis hebben we niet zien aankomen. De crisis hebben we niet zien aankomen. ijsseven hebben we niet zien aankomen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. U bent uw centen kwijt, jammer. Maar vanaf nu hebben we ons lesje geleerd. En vanaf nu gaan we een manier vinden om te garanderen mm. dat u spaart cent. Nou, dan dan, de niet wits, dan, dan maar... niet uit Urk. Ja, ja, maar wat moet, wat moet meneer De Wit dan zeggen? Geef het maar lekker uit of stop het onder je matras? Of? Nee, nou, het is niet de schuld van meneer De Wit. Maar het is wel de context waarin de heer De Wit moet opereren... als u ja. zo'n ingewikkeld probleem moet uitleggen. Meneer De Wit, voelt u dat mee? Zeker, dat, dat is waar. Even terug naar de, naar de emotionele resonantie. Het, kijk, wat we natuurlijk wel gedaan hebben is gezegd... we hebben een aantal belangrijke zaken onderzocht... zoals de, de nationalisatie van ABN AMRO... Wat aanvankelijk uh, gezegd werd, dat heeft ons 16,8 miljard gekost. Ik weet niet of u weet uh, hoeveel nullen dat dat zijn. Ja. Maar dat is dus een gigantisch. 9 miljard is 9 nullen. Precies, ja, heel goed. Nou Dan is het natuurlijk wel van belang uh, dat je uitlegt aan uh, de burger... Uh, daar zijn een aantal dingen fout gegaan. Bijvoorbeeld, men heeft uh, die, die bank gewaardeerd... Uh, van te, hè, dus als je gaat onderhandelen over de, over de nationalisatie, over de overname van een bank... dan moet je toch weten hoeveel die waard is. Ja. Nou, daar zijn dus echt fouten gemaakt doordat zo'n bedrag van 5 miljard ja. niet uh, meegeteld is. Dus dat kan ik wel heel goed uitleggen, okay. dacht ik, aan de burger... dat daar natuurlijk de fouten zitten. En daar gaat het over het belastinggeld van ik de heb, burger. Ik heb nog een andere vraag aan u. U bent van de SP, dat is een partij die over het algemeen niet heel veel op heeft... met, met de hele financiële wereld. U was een beetje een vegetariër in de slagerij. Heeft het u nog beïnvloed? Bent u milder gaan denken over het bedrijfsleven? Of juist helemaal niet? Nou, de, de SP is niet tegen het bedrijfsleven. Sterker nog, uh, uh, onze fractie uh, heeft uh, grote bewondering... voor mensen die ondernemer zijn en hier in Nederland wat uh, presteren. Ja, maar die zit niet Ik in heb, de bankwereld, toch? Nee, dus uh, dat... Kijk, de, banken, de bankenwereld is in een slecht daglicht komen staan. En dat is ook nog steeds op dit moment zo. Maar uh, wat wij in ieder geval geconstateerd hebben... en dat heeft eigenlijk te maken met het eerste deel van het onderzoek... waar, het parlement zich mee waar mijn commissie ook zich mee bezighouden he heeft... dat is dat ze enorme risico's genomen hebben in die tijd uh, voor 2008. Nee. Nee, maar dat, dat verhaal kennen we. Ik wil nog even naar u persoonlijk. U heeft zich als, als socialist diep in die wereld ingegraven. Heeft het iets met u gedaan? Heeft het uw gedachten veranderd? Uh, niet in de zin dat ik nu opeens anders ben gaan denken over de banken... maar het heeft mij wel meer inzicht gebracht. En ik heb mij echt... Uh, steeds meer verwonderd over de enorme macht die de banken uh, hebben. Want om even aan te sluiten bij het uh, nieuws van vanochtend... wat u zojuist ja, had, de banken -Unie. Uh, uh, gehoord, dan zie je dus... en dat is dus echt verbazingwekkend uh, hoe dat werkt... maar dat als er in Brussel iets gezegd wordt... dan, gaan dus de, de, dan gaat de koers van de euro uh, gaat omhoog. Mm -hmm. Dus die wordt beter. Dat is zo merkwaardig dat die financiële wereld zo werkt... met dit soort zaken. Uh, maar ook de macht van de financiële wereld... Wereld daar heb ik me uh, uh, in de afgelopen jaren ja. toch steeds ver over verbaasd. En nu blijft het eigenlijk bepalend, is. ja, ja dat zeker. Ja. Don't go lose it, baby. Gisteren namen we afscheid van vier dames uit Sterrenwijk, die vier weken lang een hoofdrol hier op Radio 1 vervulden in de oranje uit hun wijk. Nu uh, loopt natuurlijk het voetbal ten einde. Stappen we over naar een andere soap, namelijk die rondom de wielersport. Verslaggever Maarten Bleumers, die toog daarvoor naar Sint-Willebord. Want Maarten, daar zitten de liefhebbers van de Tour. Ja, nou, daar, daar komen wielerhelden vandaan. De, de wielerkenner zal het weten, maar zelfs ik als niet wielerkenner eh, kan die namen opnoemen: Wim van Est, eh, Woutje Rini, wachtmans En zo zijn er nog meer te noemen. Ja, dat zijn gele truiddragers, etappewinnaars eh, en Sint-Willeborders. Dat wordt daar op handen gedragen, de wielersport. Kom je daar ook wel eens thuis als wielerliefhebber? Nee. Hebben ze ja, ook wel... nog een moderne helden van nu? Um, nou. Ik weet niet of het echt op dit moment te zijn. In ieder geval helden in opkomst. Zo ga ik uh, uh, bijvoorbeeld op stap met vader en zoon Freiters. Zoon Freiters is twee weekenden geleden voor de derde keer Nederlands jeugdkampioen op de weg geworden. Dus dat, de toekomst okay. zit daar ook. Dat absoluut. Het ja. Verleden en de toekomst. Ja, zeker. En, maar goed, dat, dat, dat zijn dan de renners. Maar de rest ja. van Sint-Willeboord, de gewone burger, die is helemaal willen Ja, en het is ook bijna iedereen heeft wel ergens een raakvlak met een familielid, een neef, een achterneef, opa, oma. Uh, of gewoon fan. Uiteraard zijn er ook de mensen uh, te vinden die zeggen: van mijn pakje aan niet. Die zal ik ook aan het woord laten. Maar ja, bijna iedereen heeft er wel iets mee. En we hadden gisteren die dames van de Sterrenwijk... Ja. hier in de studio. Zijn dit net zulke types? Nou ja, zulke types. Ja, dat zijn toch types? Dat dat mag ik die... toch wel zeggen? De, de, de mensen in Utrecht waren zeer mondig. Uh, ik ben nog bezig om dat bij de Sint-Willeborders ook te de bereiken. Te nou, weet je, ze zijn bijzonder vriendelijk aardig. En je bent lekker in gesprek. maar... Ze zijn media heel erg gewend en ook een klein beetje media schuw geworden. Ai. Soms heb ik het idee, want er is ook veel negatieve publiciteit geweest rond Sint-Willibort: met uh, vandalisme, uh, wapenvondsten, uh, vechtpartijen. Dat zijn ze een beetje zat. Mm. Um, nou, nu heb ik drie dus weken de tijd baanen. om gewoon het hele beeld uh, neer te ja. zetten. Ja, ze laat die wel toe. De Achseles. eerste aflevering, dan horen we meteen Rini Wachtmans. Kunnen we hem instarten of wil je nog N iets? Nou ja, nee, over, over de binding met het dorp en uh, dat hij er ook achter is gekomen... dat hij misschien iets te veel zelfs uit het dorp weg is geweest. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Willebrood is Willetsport. Ik je mee. De Oranje Soap. Wij vieren feest, dus weg met de malezen, want het is het tijd voor de Polonaise, van Willebrood. Rini Wachtmans toonde ooit zijn liefde voor het dorp met deze tekst op het carnavalsnummer van Arie Ribbens. Wachtmans, drager van de gele trui in de Tour de France, winnaar van drie tour etappes en een van de wielerhelden van Sint-Willebrood. Ik werd naast Wivenes geboren. Ja, ik hou van Willebroort, dus Wille is uh, een verlengstuk van mijn leven. Dus. De, de armoede in de jaren 30 en in de jaren 40 en begin jaren 50 was zo groot... dat uh, dan had je twee mogelijkheden Of je ging uh, werken en uh, uh, metselen, straten maken, timmerwerk... of naar de boer toe om aardappelen te steken en dergelijke. Maar ja... Er waren ook mensen die goed konden sporten. En dat begon met Marinus Valentijn en met mijn eh, oom Pauw Wachmans. En vanaf 1932 is eigenlijk de wielersport eh, gedragen door Willebrotsen inzet. Ja, word Wagmans Wachtmaas en. Ja, neef. Dat waren niet. Van Nest kennis en kennis. me schep, Wagmans. Mieke en Fien geboren en getogen in Sint-Willebord. Beide 81 en al 69 jaar vriendinnen. In gemeenschapshuis De Lanteren beginnen ze net met de bingo. Achten, ik heb gisteravond bingo in het pleintje. En dan heb ik 27, 27. euro. Nee, 227, 227, 227 euro. 227. Ja. En dat delen wij dan een beetje van. Want als wij samen zijn, dan doen wij... Dat doen wij niet samen. Met en nu we niet En dan heb ik van mijn op vakantie gegaan. Twee keer per jaar, mis twee, van wie de vrouw waren. En nooit geruzie gehad. Ja, tien maanden per jaar was ik niet thuis. Ik, eh, ik wil nog een deel van mijn leven thuis, want ik heb 90% van mijn leven gereisd. Ik zal je een mooi voorbeeld geven. Mijn zoon, ik had een boot, wij gingen varen. En mijn zoon die sprong midden op het meer van de boot af. En ik ben als een razende naar de, naar de reddingsboei gelopen. En ik heb die reddingsboei naar hem gegooid. Want ik zeg tegen mevrouw: ik kan hij zwemmen? <lacht> ja, als nou een kind meer dan tien jaar oud is. en je weet niet dat je kind kan zwemmen. ja, dan heb je iets ver geschopt. Dat is, dat is het niet best. Ik lach ermee, maar eigenlijk was het droevig. En uh, op een of andere manier zie ik mijn kleinkinderen nu uh, uh, uh, uh, veel vaker dan vroeger. En dat geeft ook veel voldoening. Ik neem je mee. Opmerkelijk is dat in het Wielerdorp van Nederland, Sint Willeboort, bij geen fietsenzaak een racefiets te kopen is. Ook niet bij fietsenmaker Daan, wiens familie al meer dan 70 jaar een fietsenwinkel heeft. We hebben vroeger wel een racefiets gedaan ook. Maar ja, dan zitten ze weer een half centimeter te kort en dan weer te lang. En dan weer, dan is het weer dit, dan is het weer dat. En vooral als ze niet bij kunnen, dan keer je ze prijs en dan... Uh daar is ze op een oude bakfiets nog bij wijze van spreken, maar zodra dat, uh, dat, dat wat minder wordt, dan ligt het, uh, ja, ik zeg niet onder fiets, maar <laughs> meestal koppen ze dat, ik zit iets te kort of iets te lijken of ik, uh... dus dat is gewoon het, uh, de reden van, ja, dat het, uh... het is maar een heel klein groepje eigenlijk wat, uh, van de totale fietsenbranche wat er aan verkocht wordt. Nee, mijn vader wel, maar... Uh... Nee, ik heb twintig jaar gemotocrossed, dus ik ben uh, de andere kant opgegaan. Oh ja, wij uh, kijken wel later iets. Uh. Maar ik heb ook veel naar de tour gekeken toen we van naar ze En Wout en Jan Jaansen. En hoe uh, heet die, wat? die daar in Frankrijk kwam. Daar heb ik nog geslapen bij... Zoetemelk, toen wij op vakantie waren, we gingen naar Loeders. En er was nergens geen plaats. Toen hebben wij bij Zoetemelk geslapen. Leuk, hè? Ja. Ja. Wat gaan Mieke en Fien nog allemaal beleven? En wie gaat er volgens Rini de tour winnen? Luister morgen weer naar de Oranje Soop in de sportszomer op Radio 1. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Ey, ey, ey, ey, ey. we hebben veel plezier van elkaar. Ja. ja, we houden van elkaar. Morgen dus meer over hoe de bewoners van Sint Willeboort de eerste dagen van de Tour beleven. Hebben ze dat in het terrijk wel eens gezegd? We houden van elkaar. Ja, weet ik niet. Tijd voor het nieuws van half elf Jan van der Putten. Het CDA is blij met de uitkomst van de Europese top in Brussel. Volgens partijleider van Haarsma Buma brengen de resultaten een stabieler financieel stelsel dichterbij. Dat is goed voor Nederland, goed voor de banen en goed voor de toekomst, zei Buma zojuist op Radio 1. Net als D66-leider Pechtold vindt Buma dat premier Rutte wat heeft uit te leggen. In Brussel is afgesproken dat nu ook banken steun kunnen krijgen uit het permanente noodfonds. Terwijl Rutte geen nieuwe crisisinstrumenten wilde. Volgens BVV naar de Wilders is Rutte slaafs op de knieën gegaan... voor de Italiaanse en Spaanse maffia. Uitzendconcern Randstad gaat reorganiseren in Nederland en Duitsland. Het bedrijf heeft last van de kwakkelende Europese economie. De vraag naar flexwerkers neemt af. Het is nog onduidelijk hoeveel banen Randstad zal schrappen. En het Chinese ruimtevaartuig Tianzhou 9 is veilig teruggekeerd op aarde. Onder de drie bemanningsleden was de eerste Chinese vrouw in de ruimte, Liu Yang... De missie was vooral belangrijk omdat het lukte het vaartuig met de hand aan een ruimtelaboratorium te koppelen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB, verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een vrachtwagencombinatie geschaard. Tussen Sint-Joost en Echt staat daarom drie kilometer file. Er is maar één rijstrook beschikbaar, maar Rijkswaterstaat verwacht dat dat weldra zal worden opgelost. En dan door een ongelukke file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij amersfoort Vathorst staat twee kilometer en de rechte rijstrook is dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dit half uur nog, hoe kijkt de Mediastrad tegen Kan je van der Linden naar een weekend vol partijcongressen. En wilt u ons volgen of commentaar leveren? Dat kan allemaal via radio1.nl. Of als u wilt twitteren, via de hashtag R1 Sportzomer. I am a man you see and one day I will be lion in the morning sun Lazy pulling daisies it do be past three lion in the morning sun One day I'll get back and sit in my chat line It's a part of you.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 In an opera house, but I'm a lion. Zijn wakker. lijn in the morning sun, will and the people. Er is vooruitgang geboekt in Brussel. Noodleidende banken krijgen binnenkort steun van het Europese noodfonds. Tegelijkertijd komt er een gezamenlijke toezichthouder voor de banken. De rol van de Franse president Hollande bij de top afgelopen nacht lijkt geen onbelangrijker te zijn geweest. Correspondent Rondinker in Parijs. Goedemorgen. Hoe heeft hij zijn gewicht in de strijd gegooid? Ja, hij heeft zich opgesteld, zo lijkt het hier vanuit Parijs, als een soort pleitbezorger van de Zuid-Europese landen. Je weet dat Frankrijk in een sleutelpositie zit tussen Noord- en Zuid-Europa. En Hollande heeft nu de kant gekozen van Italië en Spanje. Midden in de nacht, toen de onderhandelingen in alle hevigheid losgebarsten waren, toen kwam hij met een persconferentie. En toen zei hij dat hij begrip kon opbrengen voor Italië en Spanje toen hem gevraagd werd of er sprake was van chantage. Est-ce que vous nous confirmez qu'il y a de la part de l'Espagne et de l'Italie une forme de chantage Je connais leurs difficultés et je comprends qu'ils veuillent que très vite nous passions aussi à l'examen des mesures pour la stabilité. Donc les pays qui ne veulent pas que la banque centrale intervienne et la banque centrale qui ne veut pas intervenir, chacun doit comprendre qu'il faut alors avoir un autre mécanisme. C'est ce que propose Mario Monti. Ja, begrip van Hollande voor het voorstel van de Italiaanse premier Monti. Italië en Spanje snappen dat de Europese centrale bankenlanden... als Duitsland en Nederland niet zomaar hun banken gaan herkapitaliseren. Daarvoor moest een andere mechaniek worden gevonden. En dat staat in het voorstel van Monti. gezegd Hollande dat er geen sprake is geweest... van chantage van Monti en de Spaanse Rajoy. Heeft Hollande nou gehad wat hij wilde? Kan hij terugkeren naar Parijs en zeggen van... kijk eens jongens, dit heb ik binnengehaald voor jullie? Nou ja, vanochtend is dus dat groeipact definitief goedgekeurd. Dat is dan een pluspunt 120 of 130 miljard euro extra... voor het aanjagen van initiatieven om de groei in Europa te stimuleren. Daar is dus iedereen het wel over eens. Dat is winst. En over de lange termijn, de manier en de mechanismes om te voorkomen dat de eurocrisis nog verder escaleert... daar zijn ze eigenlijk volgens mij nauwelijks aan toegekomen afgelopen nacht. En toch was dat ook de volgorde zoals Hollande dat wilde. Eerst praten over de urgente problemen... De huidige crisis, pas daarna op de lange termijn, precies zoals het vannacht lijkt te zijn vergaan. Maar kan je dus zeggen: Hollande-Merkel 1-0? ja, in Brussel heeft Hollande zich laten horen. Uh, dus daar zal hij misschien een doelpunt gemaakt hebben. Maar als hij straks weer terugkomt hier in, in Parijs, ja, dan, dan begint er een hele andere voetbalwedstrijd voor hem. De, het regent hier verontrustende rapporten over de Franse economie. Uh, vanmiddag nog weer eentje over de hoogte van de staatsschuld. Die al maar verder oploopt. Staat nu op iets meer dan 89%. Uh, werkloosheid stijgt. Er moet bezuinigd worden. Ja, dus je ziet dat binnen een maand Hollanders populariteit hier in Frankrijk, volgens de peilingen, met maar liefst 7%. Gedaald is. Maar ja, het voordeel van het Franse kiesstelsel dat is dat er pas weer verkiezingen zijn ja. over vijf jaar. Dus hij heeft nog even de tijd om daaraan te werken. Dat duurt nog even rondlinken, dankjewel. Spreken voor eigen parochie, dat is in feite wat de leiders van de politieke partijen dit weekend zullen doen. En dat doen ze steeds professioneler. De vorm lijkt soms veel belangrijker dan de inhoud. Over die congressen die dit weekend allemaal plaatsvinden, de beeldregie en de verkiezingsstrijd... praten we met media-staatregel van der Linden. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben we hier in Nederland, uh, u bent natuurlijk Amerika gewend, hebben we in Nederland wel een echte congrescultuur? Ja. Nou ja, kijk, het, het, het fenomeen congres zit natuurlijk ingebakken in het uh, Nederlandse politieke stelsel. Hè. Er wordt wel gezegd dat het congres is het hoogste orgaan van een politieke partij. Er worden eigenlijk alle belangrijke beslissingen bekrachtigd uh, door de leden. Dat is in elk geval de theorie. In de praktijk zijn het vaak meer applausmachines... waar besluiten die in achterkamertjes uh, ja, geregeld zijn even snel er doorheen gejast worden. Wat voor de, voor de beeldvorming misschien wel goed is... want het is ook een moment waarop je kan uitstralen... kijkers, jongens, hier zijn we, we zijn eens gezind, we zijn er klaar voor, of niet? Precies, en, en zeg maar, dat onderdeel van een congres... krijgt in Nederland de laatste jaren steeds meer aandacht. Hè. Men realiseert zich steeds meer dat zo'n congres eigenlijk ook een feestje is... en dat het heel goed is voor zowel de interne motivatie... maar ook de uitstraling naar, naar, uh, naar het land... Dat een partij zich daar een beetje eensgezind uh, kan presenteren. Vaak met een, een wervende speech van de partijleider. Die even zijn visie geeft over de toekomst van het land. Want dat is gewoon belangrijk. Dat beeld dat, dat er wordt uitgestraat. Moet je ons eens kijken eensgezind hier staan? Daar gaat het om. Ja, ik weet zelf. Ik heb zelf twee partijcongressen meegemaakt. Uh, en dan was het eigenlijk het belangrijkste maandag. van Hoe staan we in de krant? En vooral staan we op de voorpagina? En welke foto? Hebben we het NOS gehaald? NOS Radio? Dat, dat ja. is waar je op let. En hoe, hoe weet u dat dan? Dat? Mooi. Ja, ja, ja. En hoe deed u dat dan? Hoe zorgde u ervoor dat het inderdaad in het journaal, in de krant... Nou, wij op hadden. De, dat is wel heen. aardig, want dat, ik moet er al ontzettend belachen. De, de, de meeste politieke partijen maken namelijk één hele grote fout. Eh, met het organiseren van congressen. als het om mediastrategie gaat. En dat is dat ze die congressen op een zaterdag organiseren. Nou, dat is ongeveer de laatste dag. wanneer je een congres moet organiseren. Je moet een congres organiseren op zondag. Om wel de volgende reden. Als je op zondag een congres organiseert. is er verder niemand anders die wat doet. Want zondag is een rustdag. Dus de journalisten hebben niets om over te schrijven. Helemaal niets. Want het gebeurt zaterdag toch ook? Nee, want op zaterdag kan er dan op zondag iets gebeuren wat het overstijgt. Ja, en voor de kant van maandag. Ja, precies, het gaat ja. om de kant van maandag, dat ja, bedoel ik. Hè. Okay. Dus je moet de, de, de kant van maandag halen. En journalisten vinden het fantastisch als het op zondag is, want dan hebben ze eerst om naartoe te gaan, kunnen ze een broodje eten, een broodje drinken. Die we verder niks te doen in het weekend namelijk. Ja, exact, weekenddienst is ja. altijd een beetje rustiger. Uh, ik vel daar ook verder geen oordeel over. Dat is uh, journalistiek van zegen verantwoordelijk. Maar dit is echt zo'n simpel, simpele tip, maar daar heeft nog dat... niemand van gehoord. Nee, we hebben dat gedaan bijvoorbeeld met Leefbaar bij Nederland in Pim Fortuyn. We hebben met Pim Fortuyn destijds het congres bewust op, op zondag gehouden. Dat was een stijlbreuk in de Nederlandse politiek. Er was ook veel kritiek op: hè, van ja, dat hoort eigenlijk niet. Uh, nou. dat, dat mag eigenlijk niet. Maar Pim Fortuyn stond de volgende dag op de voorpagina's... van zeven van de acht landelijke ochtendbladen. Oh. En dat is een soort publiciteit die je niet kunt kopen. Nee. En hoe, hoe, hoe, hoe zorg je er nog meer voor? Uh, Rutte, uh, laatst bij de VVD, uh, was hier mooi te zien met allemaal mensen achter hem. Een beetje ja. naar Amerikaans voorbeeld. Gaan we die kant op? Nou ja, het tweede wat natuurlijk lastig is waar je voor moet zorgen. En dat is natuurlijk in de, dit geval niet zo makkelijk omdat het kabinetgeval is. Maar kijk, vijf congressen op één dag is natuurlijk ook niet handig voor, als, als mediastratege. Want dan concurreer je dus met vier andere partijen voor... De kranten van maandag. Maar waarom is dat eigenlijk allemaal op één dag? Nou, dat is omdat het kabinet is gevallen en dus iedereen haastig probeert om die partijorganisatie allemaal klaar te krijgen voor de verkiezingen en vooral voor de vakantie. Ja, maar dat weet de PVDA of GroenLinks ook wel. Ik kan beter misschien een week eerder doen, want meer aandacht. Ja, ze hebben mij mijn mening niet gevraagd, maar ik had ze geadviseerd van jongens, ik zou een dag uitkiezen dat andere partijen niet een congres houden. Want dan heb je, zoals je bij de VVD zag, VVD en 66 waren samen een weekend, VVD kreeg de meeste aandacht. En meneer De Wit, ja. Waarom op zaterdag, als er nog vijf anderen zijn? Uh, ja, ik, uh, wat, wat mij betreft is zaterdag een hele geschikte dag, en ik, uh, mag ik ook een uh, enige nuancering aanbrengen met het standpunt. Van... Lieve neef, maar. niet, niet, niet hoor. Uh, <laughs> nou ja, meneer van der Linden, die, uh, die die, die heeft het vooral over de kant op maandag. Maar wat ik vaststel is dat onmiddellijk, uh, ongeacht welke dag je een congres organiseert, het staat dezelfde dag op de site van uh, alle omroepen, waar je uitgebreide verslagen terugvindt. Het staat ook uh, uh, in in de in, in weblogs. Uh, van mensen. En mensen twitteren de hele dag. Het staat op Facebook. Enfin, noem maar op. De krant is dat achterhaald, is wel een... ten... Nou, niet achterhaald. Nee, de krant echt... speelt natuurlijk een belangrijke dit, rol. Dit maar je ziet dat uh, je kunt niet meer zeggen dat het belangrijkste uh, uh, waar je op moet richten bij de datum van, of de dag van een congres is de krant. Uh, want dat, ja, die wordt steeds minder gelezen, helaas. Maar uh, er zijn heel veel andere media die die rol oh. overgenomen hebben. Die veel sneller zijn en veel meer geraadplicht worden door mensen. Meneer Van der Linde. Met z'n tanden op elkaar. Ja, dit is echt. Uh, met, met alle respect met ieder vak. Maar hier ben ik het hardgrondig mee oneens. En onderzoeken tonen dat ook aan. Ik bedoel, je krijgt gewoon veel minder media aandacht. En natuurlijk is, is het zo dat je op alle webblogs en internetpagina's enzovoort, enzovoort, die, die verslagen leest. Maar dat krijg je op een maandag ook. Dus dat is het verschil niet. Waar het om gaat, is dat je moet proberen om de aandacht, hè, media breed in de aandacht te komen met je feestje. En dat lukt gewoon veel beter als je het zondag houdt... Zodat we, want maandag begint de ah, werktijd weer enzovoort. Duidelijk. Nou ja, u, u zegt liever op zondag... meneer de Wit maakt het niet zoveel uit. Dan, dan ga we... ik mijn eigen congresje aanstaande zondag wel <laughs> houden... en dan ga ik het zelf bewijzen. Oké. Okay. Laten we het even hebben over de verschillende congressen. Waar wordt het spannend dit weekend? GroenLinks, denk ik. Ja, GroenLinks wordt spannend in die zin dat het... He, we, we, we, ik ben benieuwd uh, uh, om te kijken of ze met dat congres... alle ellende van de afgelopen weken en maanden achter zich kunnen laten... Hè, het, uh, als, we, als ze slim zijn, dan gebruiken ze het als een soort uh, ja, afsluitend moment van een vervelende periode. Waarin Jolande Sap ook een, een wervende speech geeft en een beetje zegt van nou jongens we hebben een vervelende periode achter de rug voor GroenLinks. Maar het gaat om het land, hè. het gaat om milieu, het gaat om de toekomst. Dus maar is dat nu... genoeg, een speech? Want ze ja, staan is... er belabberd voor, ik geloof. Ja, nee, maar goed, de, de, de, de, de, de, het congres is het begin van de campagne. Dus het gaat er eerst om van hoe, hoe, hoe gebruik je een congres en hoe wordt het spannend. Ik denk dat het congres echt een moment is dat iedereen het vooral zal hebben over de problemen van het verleden. En dat moet je dus een plekje geven. He, zowel voor een plekje de mensen, geven. Ja, een plekje. So sociotherapeut Eeuw. van de Linde. Ja, een plekje geven of een assessment test laten doen. Dat, dat, dat is bij GroenLinks ook gebruiken. Nee, maar dat, dat, zo gaat dat. Je, je moet je voorstellen dat negatieve publiciteit... is voor een heleboel Kamerleden en campagne-mensen... Die, die het land in moeten ook heel vervelend. En die die alleen applaudiserend in beeld niet laten praten? <laughs> ja, vooral Tovek die inderdaad niet laten praten. Want dan kan het alleen maar fout gaan. Uh, nee, dat is heel gemeen. Nee, dus je moet, de, de, u vroeg mij wat is, wat is het spannende? Ik denk dat dat interessant wordt om te kijken hoe ze dat medeelen. Of ze eroverheen kan praten, ja. over al die problemen. Maar wat ook interessant is, ik ga ook heel erg letten op de P PvdA en CDA-congressen. Want ik heb begrepen dat G500, dat is die jongere ja. beweging van Sievert van Linden... Die, die gaat, gaat er naartoe en die heeft stemrechten. Ze hadden ja. op het VVD-congres nog geen stemrecht, maar ze hebben daar een stemrecht. En ik ben echt heel benieuwd of Sievert en zijn Cornuiter uh, erin slagen om die congressen te kapen. Want wat dat verwacht is... u? Ik denk, euh, ik denk dat ze een goede kans maken, want het is eigenlijk een heel slim idee. Als je met genoeg mensen naar zo'n congres gaat, kun je de agenda beïnvloeden. En kun je dus eh, via stemmingen kun je dingen. Maar al die congressen zijn tegelijk. Ze moeten zich verdelen. Dat hebben ze ook gedaan, maar ze hebben geloof ik meer dan duizend leden. Dus ze sturen zeg maar 500 man naar het CDA, 500 man naar de PvdA... en uh, gaan daar nou proberen het fort te bestormen. Ik vind het in ieder geval leuk, hè. Het, het, het is ook een soort politiek idealisme... Wat, uh, waar je meer van zou mogen hebben in Nederland. Dus ik vind ook dat we dat moeten uh, bejubelen. Maar ook als political junkie zit ik dan echt te kijken... van ja, het was op, op papier een mooi idee... Hm. Maar dit is eigenlijk de, de echte test, hè? ze gaan er naar binnen... en ze gaan proberen die, die agenda te beïnvloeden. Gaat dat lukken? Dus dat wordt leuk. Ze komen niet bij de SP, hè, meneer De Wit. U telt niet mee. Nee. Nee, nee. nee maar de ik, SP uh, is zo'n democratische partij, dat is uh, niet nodig daar, uh, geloof ik. Ja, het is, wij zijn de meest democratische partij van Nederland. Uh... Ja, wij, vold, Vond u het niet een beetje... U bent uh, soms de grootste partij in de peilingen... en Sievert vindt het niet belangrijk om genoeg om bij u langs te komen. Uh, ja, ik zit er niet mee. Nee. Okay. <laughs> Was... Nou, ik denk dat het ook verstandig is. Want ik, het is natuurlijk niet prettig voor een politieke partij... dat, dat Siewert daar met 500 man binnenkomt... En, en je hele agenda gaat lopen verstoren. Dus ik, ik begrijp wel dat uh, de meneer de Wit erg tevreden is... dat Siewert uh, daar niet langskomt. Nou ja, uh, kijk, de, de afgevaardigde. Pretty soon we will take it serious... Underneath a mysterious spell Nothing I could do And it suddenly felt like a bolt out of hell I'm Telling you To the sound of the beat I was hanging on Like a powerful truth It was banging on me wouldn't let me go Like a shot in the dark She was hot like a spark I only know Neither one of us trying to hold it down One of us taking the middle ground Wasn't how to make sense we were thinking of Just the two of us bent on delirious love Me and you being spent on delirious love Like a ride on a rocket, it took us up Didn't want it to stop And it shook us up good We were moving fast Just ahead of the law We were begging for more And what a blast Coming round to a new kind of view of it Never did it before We were doing it now And I gotta say It was easy to give Was a reason to live Another day Neither one of us stopping to figure out What the roll and the rockin' was all about All we knew was that we couldn't get enough You and me in the heat of delirious love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 To the beat, of delirious love You and me getting sweet, our delirious love Delirious love, Neil Diamond En ook vandaag weer een column De Radio 1 Sportsomer column en wel van schrijver Cabaretier Johan Frits. Finale Spanje-Italië. Het gaat gewoon heel ouderwets tussen de grote jongens. We doen er niet meer toe. Die Italianen, die hebben er zin in. Maar de Spanjaarden, die leek het allemaal weinig te doen... dat ze de beslissende strafschop erin trapten. Hun bondscoach keek een beetje alsof hij net een trainingspartijtje... van Cambuur-Leeuwarden had gewonnen. Hier hebben we zo onze eigen zorgen. Nu lieve Bertje zichzelf bij het grof vel heeft gezet... is het de vraag wie er in de velcontainer van Oranje springt. Ruud Gullut misschien, die schijnt dol te zijn op velcontainers. Louis van Gaal, zint op revanche. Guus Hiddink is tonnen aan het harken in Rusland. Johan Cruijff ziet te weinig voordeel in dit nadeel. Dus is er eigenlijk maar één man die het kan. Iedereen weet het. De nieuwe verlosser. Frenkie Rijkaard. Maar nou weet Frank het zelf al? In de voetballerij goochelen ze met woorden. Veel woorden. Zijn zaakwaarnemer zei gisteren. Frank heeft nu een contract in Saudi-Arabië. Het is dus nu helemaal niet relevant. Dat wordt het misschien pas als de KNVB zich echt zou melden. Maar dan nog heeft een doorlopend contract ja, dat hij moet accepteren. En misschien wordt het anders als Saudi-Arabië wil meewerken aan een voortijdig vertrek. Maar ja, dat is nu ook nog niet relevant. Dat betekent in gewone mensentaal dat Frank Rijkaard wil... Heel graag zelfs. Frank Rijkaard wacht nu op een telefoontje van de KNVB. En terecht, Frankie moet het doen. Die gaat die jongens leren hoe je met de Duitsers omgaat. Die gaat ons in Rio naar goud loodsen. Frankie won als speler bijna alles wat je winnen kunt. En als bondscoach in eigen land won hij bijna ooit het EK. Toen mislukte het en biggelden de tranen over Frankie's wangen. Maar die tranen zijn nu vast opgedroogd. Dus Frank, kom uit die zandbak. We hebben je nodig. Zegt Johan Fret. Ook morgen is er weer een column dan van journalisten en profielrenster Marijn de Vries. En Kai van der Linnen zegt: niks, Frank, niks, Frank. Loei van Gaal moet het worden. Ja? Ja, Louis van Gaal, de beste coach. Uh, nou, nou ja, misschien Guus Hidding. Ja, die is nog beter. Guus Hidding moet het worden. Guusje. Maar Frank, die, is, die Guusje. is niet vrij, hè? Dan moet hij vrij gekocht worden. Het gaat ja. toch om het EK kunnen en wij en niet we betalen, die winnen. zit in Rusland. Nou, dan moet het Louis van Gaal worden. Punt. Punt. Ja. En al die slappe jongetjes, die kunnen daar wel tegen. Ja, je moet iemand hebben... Is niet te zo... streng, zeggen sommige mensen. Nee, hij is veel te schools en hij, wil... hij doet het op de clubmanier en dat is niet goed. Nou, ik, denk, ik, ja, ik, ben, ik ben voor strengheid. Ik heb heel lang in Amerika gewoond waar de verhouding coach-speler heel duidelijk is. Je doet wat de coach zegt. En, gisteren en hadden we Pierre van der die zei van... bij een club kan dat, maar bij, bij het Nationaal Elft... dat is toch ook een soort reunie, na een tijdje zien je daar elkaar allemaal weer. Daar moet het gezellig weer. zijn, ook, zei hij. Wie, wie zegt dat? Waar staat Pierre dat? Van oh. Ja, daar heb ik niets mee te maken. Het gaat om dat je wint. Het gaat om dat je, uh, dat je in het WK wint, dat je in het EK wint... en dat je in een team bent en dat je de ego's uh, parkeert bij de deur. En wie dat niet kan, die mag vertrekken. Dit klinkt ook een beetje als Louis van Gaal allemaal. Mooi. Ja, ik ben zo'n fan van die man. Fantastisch, uh, die approach. Ja, Meneer de Wit, heeft u een voorkeur voor een nieuwe bondscoach? Nou, de heer Van der Linden zei net uh, dat ieder zich bij zijn vak moet houden. Uh, ik heb er totaal, <lacht> van... <lacht> ja, totaal geen idee van. die uh, is aangekomen. Ja, ik heb er totaal geen idee van. Ik heb alleen uh, Ronald Koeman nog gehoord. Misschien kunnen we die ook nog aan het lijstje toevoegen. Uh, maar verder uh, wil ik me daar verder van houden, want ik heb er echt geen verstand van. Nee. Meneer De Wit, mag ik u een vraag stellen? Ja. Ik, ik, ik zat eigenlijk te denken, Jan ze dus zou wel een goede bondscoach zijn voor het Nederlands elftal. Dat is ook zo'n strenge man. Uh, ja, hij is, hij, hij is een goede coach, uh, uh, zeker in de SP en ook in de Kamer uh, geweest. Maar uh, ik denk niet dat hij dit ambieert. Eh, jammer. Nu toch wij ambitie zijn. Heeft u ambitie om in een volgend uh, kabinet minister te worden, nu nee, de Wit? Uh, laat ik het maar heel duidelijk zeggen: nee. Oh, Dat is heel duidelijk. Ja, waarom niet? Nou, ik ben van, de, van, de, van de, uh, de club, zeg maar. Die vindt dat, uh, dat het op een bepaald moment mooi is geweest. Uh, ik heb me nu verkiesbaar gesteld uh, voor, de, voor de Tweede Kamer. Met name om het werk van de enquêtecommissie af te maken. En ik uh, ja, heb ook de afspraak gemaakt met uh, de SP... dat ik uh, na verloop van tijd ook zelf kan beoordelen. Uh, of ik toch, want ik ben 76... Uh, 67, sorry. Oei, ja <lacht> 67. 67. Dus dan, dan is het op een gegeven moment mooi geweest. Uh, en uh, dan wordt het tijd om uh, het werk aan anderen over te laten. Oké, okay, de kans dat u, dat u de volgende vier, vijf jaar volmaakt, als het zo lang duurt... want dat moet je maar afwachten tegenwoordig, is niet zo groot. Niet groot. Nee. U oh. werkt al twee jaar te lang eigenlijk, vanuit SP-oogpunt. Vanuit SP-oogpunt, <lacht> ja, dat is waar. <lacht> Daar heb ik ook grote problemen mee gehad om dat in de commissie... <lacht> steeds duidelijk te maken waarom ik toch doorging. je ja. uh, van der Linden, heb jij al een idee wie de verkiezingen gaan winnen? Uh, ik, uh, nee, nee, want dit wordt, een dit wordt heel moeilijk... omdat er zoveel externe factoren zijn die een rol zullen spelen. Dan heb ik het vooral over Europa. En als, uh, als, als Spanje of, of Italië echt in de problemen komen... is het weer een, een, een heel andere situatie. Maar zoals het er nu voor staat... dan denk ik dat het een strijd wordt tussen uh, VVD en de SP. En Dat is, dat is niet zo verwonderlijk, want dat is, uh, denkt iedereen... En dat Mark Rutte uiteindelijk zal winnen. Want hij is toch een beetje de Teflon minister-president. Hij is de leider van het kabinet geweest. Dat in de grootste economische crisis in een generatie uit elkaar valt. En niemand geeft hem de schuld. Nee. Dus dat is toch wel iets waar je rekening mee moet houden. Hè? Ferrie Mingelen, deze week hetzelfde. Die dacht ook dat Rutte het weer zou winnen. Dus dan is het waar. Nee, maar nu hebben we er ja. twee. Ja, nee. Ja. Ja. Ja. <laughs> Wat ik jij nou. thuis hè? Daar ga je natuurlijk niet over Nee, daar ga ik natuurlijk niks denk. over zeggen. Jan de Wit, dank. Kai van der Linden, dank. Thijs, ook vast bedankt. Tot nu toe, voor dit hele uur. Ik blijf nog even. Oh ja, okay. ja, ja, ja, ja. Ja? Zijn we er klaar voor? Zit u te genieten van alles wat u hoort? Tom van Dek, goedemiddag. Ja, goedemiddag, ben ik aan de beurt? Ja hoor, één in één keer. Heeft u iets op uw lever? Uh, over mijn schoonmoeder? Ja. Of iets heel anders? Hey, ik wil jullie eerst complimenteren met jullie fantastische programma. Wel iedere dag tussen twee en half drie. Klaaglijt Tom van Dek, de goedemiddag. Nou, ja, ik hoor erop oproep om te klagen en dat <laughs> wil ik wel even. 0800-1101. Ja, goedemiddag Tom. De middag. Blijf je dit de hele zomer doen? Ja, 0800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 Sommige ondernemers zoeken net iets te laat uit of ze wel compleet verzekerd zijn. Wij vinden dat je kritisch moet zijn op het juiste moment. Met het flexibele ondernemerspakket van Deltaloid kunt u uw zakelijke schaderisico's in één keer dekken. Vraag ernaar bij uw adviseur of kijk op Deltaloid.nl. Kritisch op het juiste moment, Deltaloid. Dit is Radio 1.